Al net schut met het NOS-journaal. Het COC Nederland noemt het erg jammer dat demissionair staatssecretaris Paul van Emancipatie niet meeloopt met de verboden Pride Mars in Boedapest. COC noemt het krachtiger als ze dit wel had gedaan, zowel voor de symboliek als voor de veiligheid. De organisatie noemt het wel positief dat Paul in de Hongaarse Hoofdstad een toespraak heeft gehouden over de rechten van LHBTI'ers... De Pride-mars is verboden op basis van een Hongaarse wet. Deelnemers die toch meedoen, worden mogelijk opgepakt. Bij een zelfmoordaanslag in Pakistan zijn zeker acht militairen omgekomen. Het gebeurde in het noordwesten van het land bij de grens met Afghanistan. Een auto met explosieven ramde een Pakistaans militair voertuig. Dat vloog in brand en explodeerde. De militairen die in dat voertuig zaten, kwamen om... Wie achter de aanslag zit is niet bekend. In Pakistan zijn verschillende terroristische groeperingen actief. Het voedingsmiddelenbedrijf PepsiCo roept meerdere soorten bugles en wokkels terug. In de zoutjes is volgens het bedrijf een component terechtgekomen... dat geen deel uitmaakt van de normale samenstelling. Er zit dus iets in dat er niet in hoort. PepsiCo zegt niet wat, maar volgens het bedrijf is er een gezondheidsrisico... als de chips toch worden gegeten. Lorena Wiebes heeft in Ede de NK wielrennen op de weg gewonnen. Het is voor de 26-jarige Wiebes de tweede keer dat ze de titel pakt. Zes jaar geleden won ze ook al. Charlotte Kool werd tweede en Nienke Veenhoven pakte het brons. Marianne Vos en Demi Vollering kwamen in de slotfase in een valpartij terecht. Ze stapten wel weer op de fiets, maar konden niet meer meestrijden om de titel. Het weer, het is wisselend bevolkt bij 23 tot 27 graden. Vooral aan zee kan het ook hard waaien.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 Maar dat ligt er maar net aan hoe laat hij binnenkomt. En hoe laat hij weg wil, natuurlijk. Ja, Ook dat nog, want dat is meestal wel heel snel. Wil je dus lekker de... even naar het dorp, hè? Precies. Ja. Even een wandelingetje maken, zo zo. Ja, zeggen. Ja, ja, ja, ja. Dus, nou, dat <laughs> Even Dolly... keel smeren. Zeker weten. Doe ja. we, straks even na vier uur. Dus ja. een mooi stuk proezie -SI van Marco TMS. En dat zijn altijd leuke stukken om naar te luisteren. Dus oh, zeker. Houd de radio aan, hè? Zeker tot aan vijf uur, maar daarna na vijf uur...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 Espresso macchiato macchiato macchiato, por favor, por favor. Espresso macchiato corno. -oh. Mi amore, mi amore. Espresso macchiato macchiato macchiato, por favor, por favor. Espresso macchiato. Espresso macchiato.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 Ja, deze plaats heeft het uiteindelijk toch gered, Dolly. Mooi hè, leuke, leuke platen nog ik van het, het uh, Songfestival. Ja. Ik vond het een van de leukere platen, moet ik je eerlijk zeggen. En ik vond de show ook fantastisch. Ja, je ja, bent, je ja, bent zo gegrepen door die figuren met die bewegingen, met die benen. En ja, dat zal het niet qua uh, kwaliteit of zo een, een hoogstaand liedje zijn, maar...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 Ja. ja, dat, dat hier, ieder komt-ie. Dan voel je meteen de verschillen. Ja, he? klopt. Ja, dan gaat meteen die temperatuur omhoog. Maar gelukkig, wij hebben natuurlijk die wind he? die het uh, wat afkoelt. In sommige straten. Ja, niet, okay. niet binnen toch? Of, uh, wel. <laughs> nou, als je de woel tegen elkaar open zit, <laughs> ja. dan uh, waait alles naar buiten. Of een werkende airco, dan, dan, dan, dan heb je dat ook natuurlijk. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja? <laughs> maar goed.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 Moet je eerlijk zeggen dat ik Rico altijd wel uh, uh, kan vertrouwen daarin. Zeker, nou we gaan uit ja. van uh, Rico Schreuder. En ja. het uh, weerbericht. En anders uh, zien we het vanzelf. Hè. Als de Mussen ja, dood van het dak het, vallen, ja, dan het, uh, weten we dat het uh, niet is. Als het, het toch anders wordt, hebben we gelogen. In commissie, kan ik er ook niks aan doen. Nou, ik ben het <laughs> helemaal met je eens. Het weer is ook uh, te volgen via de andere kanalen op ons kanaal.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 Aangevuld met acht poeltafels, vier shuffleboards, twee voetbaltafels en vier interactieve dartborden. Kortom, er gaat weer genoeg te beleven zijn voor iedereen. Ja, die gamewereld is uh, heel erg in. Dat denk je, doen ze allemaal thuis, hè, achter de ja, uh, computer ja, of laptop. Ja, ja. Maar nee, ze gaan er uh, juist op uit, uh, de jongeren, om... Uh,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 Better prepare for when I'm a billionaire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 A billionaire, uh -huh. so fucking bad. Look in your eyes, I see a paradise.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 Een paar kanten riet in de grote staat. Het was in Wien, waarbij jij naar wo er alles tat. Er had de schulden, de natuur, doch in Lippen alle vormen. En jij riep, er kan wel een rock me a m Er was superstar, er was populair. Er was zo exaltiert, die Kaaser hatte flair. Er was een virtuose, er was een rock En alles riep, er kan wel een rock me a m a Het was om um 1780 en het was in Wien. Nog Plastic Money en mode banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war een Mann der Frau und Frau liebten seinen Punk. Er war ein superstar, er war super populair Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, het war een Rocky En alles auf nog op te Rock me up,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 up my face